10 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Indonesië heeft positief gereageerd op het aanbod van Nederland... om experts te laten helpen bij het onderzoek... naar de verdwijning van Nederlandse oorlogsschepen in de Java-Zee. Vanavond nog vliegen experts naar Indonesië... om te helpen zoeken naar stoffelijke resten. 75 jaar geleden werden de marineschepen De Ruiter, Java en Kortenaar... bij de slag in de Java-Zee tot zinken gebracht door de Japanners. 1100 mensen kwamen om het leven. Eind vorig jaar ontdekten duikers dat de wrakken waarschijnlijk zijn weggehaald en gesloopt. De Joodse gemeenschap in Amsterdam krijgt na incidenten bij een kosher restaurant steun van politieke partijen die het Joods akkoord hebben getekend. Daarin staat onder meer hoe zal worden opgetreden bij antisemitische acties. Twaalf partijen zeggen zich de komende vier jaar aan de afspraken te houden. In het akkoord staat ook dat de Joodse geschiedenis van Amsterdam op scholen moet worden onderwezen. Lege vrachtwagens mogen ook tijdens een uitzonderlijk zware storm blijven rijden. Minister Van Nieuwenhuizen vindt een algeheel rijverbod voor lege trucks tijdens Code Rood disproportioneel. Van Nieuwenhuizen overlegde met de transportsector over de gevolgen van de zware storm op 18 januari. Ondanks waarschuwingen om niet de weg op te gaan, werden tientallen vrachtwagens omver geblazen. Volgens Van Nieuwenhuizen is een rijverbod bij Code Rood moeilijk uitvoerbaar, omdat er wordt gewaarschuwd als chauffeur zal onderweg zijn. Remco Kampert is gestopt met schrijven. Vorige week werd al duidelijk dat hij geen bijdrage meer levert... voor het weekblad Elsevier. Nu heeft zijn uitgeverij De Bezige Bij bekendgemaakt... dat Kampert van 88 helemaal is gestopt. Ook met zijn werk voor de Volkskrant. Er is volgens de familie geen medische reden voor. Het weer in het noordoosten nog wat regen. Vannacht enkele graden boven nul en plaatselijk kans op mist. Morgen wisselen bewolkt met later van het zuiden uit buien. Ook wat zon en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd is er veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp 4 kilometer verder met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie aan het beschadigde asfalt. Twee rijstroken zijn voorlopig dicht. Complimentjes? Extra aandacht? Flirten is niet strafbaar. Secondlove.nl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 NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Jeroen Stomporst en Renze Klamer. Laatste uurtje van langs de lijn en de omstreken. Kort voor het nieuws werd er gescoord. Nog steeds 1-0 voor Real Madrid, Frank. Ja, het staat nog steeds 1-0 voor Real Madrid. Ik ben de doelpuntenbakker jullie nog schuldig. Dat was Ronaldo. Hele mooie goal. Maar een fraaie voorzet. Hij komt ontzettend hoog. Michael Jordan zou er misschien wel jaloers op zijn geworden. Zo hoog. Fraaie kopbal. 1-0 voor Real Madrid. Die gaan gewoon naar de volgende ronde. En misschien wel voor hun derde Champions League-titel op rij. Dat zou een unicum zijn. Uur onderweg. Paris Saint-Germain moet er drie maken voor een verlenging. Airtime, zo heet dat. Aangeschoven is ook sportparkier Marcel Beerthuizen. Marcel, jij liep binnen en jij, iets, heeft Ronaldo nou een recordje te pakken? Ja, voor record. Hij heeft nu in iedere Champions League wedstrijd... die hij dit seizoen heeft gespeeld, heeft hij ook gescoord. Dat is een record. En ik zag ook, volgens mij heeft hij 95 wedstrijden in de Champions League ge gespeeld... en 102 keer gescoord. Ja, het is niet normaal, nee. Betere normaal. Messi? Nee. <laughs> Wat we ook doen is zometeen even bellen met de initiatiefnemer... van dat Amsterdams-Joods akkoord. hoorde u net al even iets over in het nieuwsbulletin. Maar eerst, het is vijf minuten over tien. We zetten voor u het belangrijkste sportnieuws op een rij. Davide Astori, de aanvoerder van Fiorentina... is een natuurlijke gestorven. Dat heeft autopsie uitgewezen. Italiaan overleden overleed zondagnacht. Hij is 31 jaar geworden. Bij Fiorentina zal hij zal nooit meer de speler rugnummer 13 dragen. En dat gebeurt ook bij zijn oude club, Caleri. Een dag voor de start van de Tireno Adriatico is Tom Dumoulin ziek. Omdat het een van zijn favoriete koersen is... zal Dumoulin per dag bekijken hoe hij zich voelt. De Giro-winnaar geld of misschien nu wel al gold... als een van de favorieten voor de eindzegers in deze koers. De Franse renner Jonathan Iver is wel fit. Dat bleek toen hij vandaag de derde etappe won van Parijs-Nice. Mike Teunissen eindigde voor de tweede keer in drie dagen als vijfde. groene de de Groenewegen, gisteren won hij de rit... moest 20 kilometer voor de finish lossen. De basketballers van Donar hebben het eerste duel in de achtste finales van de Europa Cup ruim gewonnen. In Groningen won Donar met 103 tegen 76 van Kloes Napoca uit Roemenië. Volgende week is de return. En Anouk van der Weide stopt op 31-jarige leeftijd met schaatsen. Komend weekend neemt ze afscheid bij de WK Allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam. We spreken van der Weide zo direct in deze uitzending. Terug naar Paris Saint-Germain. Wat moeten ze nog doen tegen Real Madrid? Frank Wilaat. Uh, ja, ze moeten uh, drie doelpunten maken om te beginnen. En dan kunnen ze de verlenging uh, in. Maar of dat erin zit, ik uh, durf het niet uh, te zeggen. En, uh, en nou ja, ik durf het wel te zeggen, dat zit er niet in, eerlijk gezegd. Als ik uh, zo kijk naar dit eerste uur van uh, deze wedstrijd, dan is Real Madrid gewoon te sterk. Met een Ronaldo die zo in vorm is en uh, in de Champions League sowieso. Uitstekend gedaan heeft dit seizoen inderdaad terecht de opmerking. Hij heeft in alle wedstrijden minimaal één doelpunt gemaakt. In de meeste zelfs twee, zoals ik in het begin al zei. Uh, in de, de voorbeschouwing op uh, deze wedstrijd. Dus wie weet komt er nog wel wat van Ronaldo... die gretig is als altijd... maar ook vaak gretig en wat onnodig naar de grond gaat. Dat heeft hij ook al een keer eerder gedaan. Uh, na die goal zocht hij weer de mogelijkheid om een penalty te krijgen... in een duel met uh, Dani Alves. Hij kreeg hem opnieuw niet. Daar komt Real Madrid weer via uh, de rechterkant van het veld. Via Lucas Vazquez... En uh, uiteindelijk gaat die bal via hem over de achterlijn. En daarmee is uh, deze mogelijkheid voor Real Madrid wel zo'n beetje uh, voorbij... Ja, Real Madrid heeft natuurlijk de afgelopen twee keer de Champions League gewonnen. Ze hebben ook een hele mooie Engelse term. Ik hoorde jou airtime zeggen uh, net. En nu uh, zou ik daar three-beat aan willen toevoegen. Dat is ook een mooie Engelse term voor drie keer achter elkaar iets winnen. In dit geval is dat iets de Champions League. Dat is niet het minste wat je kunt winnen als club. En dat zou Real Madrid daar heel graag doen. Zeker gezien het feit... Dat ze in de competitie niet meer meetellen. Daar uh, gaat het eigenlijk tussen uh, Barcelona en Atletico Madrid. Die andere club uit uh, Madrid. En uh, Real hangt daar een beetje erbij op de derde plaats. En dan moeten ze nog vrezen dat ze vierde worden. Hoewel het de laatste tijd wel ietsje beter gaat. Qua voetbal dan in ieder geval. Maar wel zonder Isco. Want die is uit de gratie geraakt bij zijn coach Zidane. Daar komt Marcelo weer. Oeh, bal tegen de arm aangeschoten. Niks aan de hand, zegt Brieg. Het was wel in het schafselbliet. Voetbal maar door. Marcelo heeft de bal alweer terug. Real Madrid heeft Paris Saint-Germain al een tijdje rondom de eigen 16 geparkeerd. En probeert daar nu een doorgang te vinden richting de goal van Paris Saint-Germain. Ronaldo niet bereikt met een hoge voorzet van Carvagal. En dan moet Paris Saint-Germain zien uit te verdedigen met Rabiot. Zit staat bijna tegen zijn eigen achterlijn aan. En dus is het nog een heel ...en weg naar de andere kant van het veld. Maar uiteindelijk komen ze wel een eindje op weg. Pastoren die denkt, hé, hey, dat was toch een hensbal. Net ingevallen voor Thiago Motta. Het is geen hensbal, dus gaat Real Madrid overnemen. Halverwege de helft van Paris saint Asensio, de man die de bal onderschepte voor vlak voordat de goal viel van Ronaldo. Hij maakte dus in beginsel mogelijk om die voorzet te gaan geven... ...richting het hoofd van Ronaldo... En nu speelt Real Madrid wat verder van de goal. De bal rustig rond. Ja, deze wedstrijd is wel beslist. Niet zozeer uh, dat Real Madrid per se gaat winnen. Maar ze gaan wel per se naar de volgende ronde. Ten koste van Paris Saint-Germain. Die dachten dit jaar een heel eind te kunnen komen. Maar verder dan de eerste ronde, fase is dat niet. 1-0 voor Real Madrid. Het uh, lukt weer niet. Zo lijkt het, uh, zo lijkt het voor Paris Saint-Germain. Frank het volgt voor ons uh, die Champions League. Op de radio, op tv, zendt Veronica het uit, uh, onderdeel van SBS. Maar dat contract loopt af. En dus is het de vraag waar het vanaf volgend seizoen te zien is. En dat kan nog wel eens een probleem worden. Daarom hier Marcel Beerthuizen dus. Uh, Marcel, uh, wat is er aan de hand? Uh, zometeen geen Champions League voetbal meer op tv? Nou, wel op de televisie, maar niet op het open. Net vooralsnog. Uh, Ziggo heeft de rechten gekocht voor de komende twee jaar. Hebben ze nu ook, toch? Uh, hebben ze nu ook, hè. Sublicentie. En, uh, en uh, Veronica, wat je zei, die zendt dan uh, op het opennet wedstrijd uit. En valt er uit he, voor de leek sublicentie. Ja, dat betekent dat je, dat je um, uh, het recht koopt van degene die de, die de eigenlijke rechten heeft. Het tweede recht uh, Het tweede voor. recht om dat uit te zenden. Dus je hebt een gesloten zender, een be ja. betaalkanaal. Dat is Ziggo. En dan is het OpenNet, wat we allemaal kunnen krijg, uh, kijken. En in dit geval Veronica. Alleen, die moeten daar ook geld voor betalen. En... De zenders van het open net, dus dat zijn SBS, NOS en RTL... die bieden niet of die hebben geboden... maar te weinig vol, volgens degene die het verkoopt. Het is, de rechten zijn van de UEFA... Uh -huh. maar die laten dat verkopen door een bureau, dat heet Team... En er wordt te weinig geboden, vindt het team. Dus nu is het niet duidelijk of volgend jaar... Uh, die, die, uh, dat die hebben op... ze gezegd. Ze hebben ze gezegd. Zien uh, er is geboden, maar we gaan niet verkopen voor de, voor de prijs. Nee. Waar we, waar, oh, we moeten eventjes naar Parijs. Dat uh, interesseert jou ook, gelukkig. Dus uh, vraag wat er aan de hand. Ja, 66 e minuut. Verrat had al een gele kaart gepakt... na een nogal onstuimige overtreding in de eerste helft. Nu probeert hij een slijding in te zetten... En uh, ja, komt hij eigenlijk. Nee, hij, hij krijgt. Uh, die slijding was de oorzaak van de eerste gele kaart. En nu wordt hij ondersteboven getrokken. Vindt hij dat hij een vrije trap moet hebben? En hij krijgt hem niet. Hij sprint naar Brieg. En die denkt: Ja oh, zo wil ik niet benaderd worden. En voor het feit dat hij op die manier Brieg benadert, krijgt hij zijn tweede gele kaart. Dat is niet altijd bij de hand. Want ze staan dus al met 1-0 achter bij Paris Saint-Germain. En nu staan ze ook nog met 10 tegen die 11 van Real Madrid. Ze waren al vrij kansloos voor de volgende ronde. Ze maken zichzelf op deze manier, met dank aan die ook behoorlijk kansloos voor deze wedstrijd. 1-0 achter dus. En met 10 man tegen die 11 van Real. Te zien dus op Veronica. Maar u blijft natuurlijk gewoon lekker naar de radio luisteren. Uh, Marcel Beerthuizen, jij zit te vertellen... het uh, de, de team, ja. de, degene die dus de Champions League-rechten... voor de divisie verkoopt, heeft gezegd... we krijgen te weinig voor die rechten voor Nederland. Ja. Dus dan verkopen we het niet? Dan verkopen we het niet. En die zender zegt, ja, maar we willen er niet meer voor betalen. Ja. Uh, want volgend jaar ziet het hele Champions League seizoen er uh, heel anders uit. Het wordt voor Nederlandse clubs veel moeilijker om zich daarvoor te kwalificeren. geen eind rechtstreekse plaatsing meer hè, voor de nee, kampioen. voor de kampioen. Die komt in de, misschien in de derde ronde, maar waarschijnlijk in de eerste ronde... Hè, van de kwalificatiewedstrijden. Dus het wordt veel moeilijker. Er wordt al minder naar gekeken. Um, ja, en, en zeker commerciële senders... die moeten dat terugverdienen. Hè, en die zeggen, ja, weet je, voor die, voor die prijs... als we die prijs voor, voor deze rechten moeten betalen... dan kunnen we nooit de reclame terugverdienen. Maar waarom heb ik het het zo van vanuit U vanuit Eva? kijken als ik iets op marktplaats zet... en ik denk, ik ja. kan er 100 euro voor krijgen... en iemand biedt maar 80, dan denk ik misschien... Dat ja. Je, ja, ik wil toch van dat ding af. Dus dan geef ik maar 80. Maar uw Eva, die denkt, uh, kan ons niet schelen? Ja, er zijn van die merken die geen korting geven. <lacht> uh, Apple is een goed voorbeeld. En, hè, dus het is de absolute het hoogste segment van producten of diensten wat je kunt verzinnen. En de Champions League valt daar ook onder. Heel lang geleden, een jaar of tien geleden, zeiden ze... nee, we, ze hadden toen acht grote sponsors. We zeiden, nee, we halveren dat. Maar al, he, dus dat ging van acht naar vier. Maar die gingen wel allemaal twee keer zoveel betalen. Dus het, de opbrengsten waren, uh, waren nog hoger dan uh, ze daarvoor al waren. Die Champions League is zo'n gewild product... En om eerlijk te zijn, is Nederland ook maar een heel klein landje nu... met een kleine markt. In Engeland, in andere landen, in Duitsland halen ze veel meer geld dat op. Dat maakt niet zoveel uit wat wij doen. Nee, en ze zeggen ook, ja, als we in dit land dan korting gaan geven... dan weten ze dat ook in andere landen. Ja. Dat willen we niet willen, die prijs gewoon hoog houden. En nu zien we ook op, op dit vlak dus de teleurgang van het Nederlandse voetbal... Want uh, daardoor wordt er minder gekeken? Ja, sowieso. Kijk, in die, uh, Nederlanders kijken altijd best veel naar sport hoor. En ook als, ja. uh, als je het vergelijkt bijvoorbeeld in Duitsland. als een niet een Duits team in de finale van de Champions League staat. wordt er veel minder gekeken dan in Nederland. als er niet een de, uh, ja, <laughs> er Nederlands ja, team in de. Wij zijn het gewend dat er een Nederlands team in de finale staat. Je kan ook zeggen: wij houden van voetbal. Wij ja. vinden het leuk om daar naar te kijken. Uh, en dat geldt ook wel voor dit soort grote wedstrijden. Het haalt nog steeds aanzienlijke kijkcijfers... maar het is wel steeds minder interessant geworden. En natuurlijk, de betrokkenheid van de Nederlandse club... zorgt ook dat er meer ja. mensen kijken. Kan het zijn dat uh, nou, PSV wordt waarschijnlijk kampioen... moet dan instromen in een voorronde? Nou, die haalt het hoofdtoernooi, de poolfase. Kan het zijn dat het dan alsnog wordt verkocht? Uh, volgens mij niet, dat weet ik niet. Uh, uh, wat wel zo is, dat in de Nederlandse mediawet staat... dat de finale en de halve finales... die moeten op een open net worden uitgezonden. Da daar is een soort verplichting. Net zoals wedstrijden van het Nederlandse elftal. He, dat, die evenementen noemen ze de kroonjuwelen. Mm -hmm. Dat zou dan kunnen. Dan zou Ziggo kunnen zeggen... oké, okay, dan verkopen we het wel aan Eurosport bijvoorbeeld. Hè. Die sublicentie, we verkopen het maar door aan toch Eurosport. Al, hè? Want dat is een, dat is een open net. Dat is al met hetzelfde concern over. over Overigens ja. Liberty Global. Dus dat zou een manier kunnen zijn. Ja. Uh, om, en dat geldt ook voor de Nederlandse clubs. Hè. Mocht de Nederlandse club dus wel de, finale, ja. de, de, de, de groepsfase halen. dan moet dat ook op het open net te zien zijn. Ja, die wedstrijd moet op het open net te zien zijn. Dan ja. nou, even naar Frank Wieland. Ja. Want. Want 1-1, ja, dat verwacht je niet meer met uh, die 10 man van uh, Paris Saint-Germain. Maar uiteindelijk valt die bal dan toch binnen. Het is Pastore die kopt. En dan gaat hij via twee Real Madrid uh, verdedigers uiteindelijk over de laatste lijn. Nee, het is Cavani die je maakt. Nou, dat is mooi voor Cavani. Want het is ook zo'n enorme uh, doelpunt in de Champions League. Dit is uh, namelijk zijn 52e Champions League duel. Dat is zijn 32e doelpunt. Maar deze maakt hij wel heel erg per ongeluk hoor. De bal komt... Echt per ongeluk tegen hem aan. En omdat hij zo dichtbij staat valt die bal dan binnen. Ja goed, het is een maken. puur zang. En daar gaan al die fakkels weer. Dus daar gaan we zo meteen weer op staan wachten. Kroos komt nog even binnen de lijnen om wat minuten te maken. Hij komt voor Kovacic. Hij was geblesseerd. Niet fit genoeg om met deze wedstrijd te beginnen. Maar hij kan wel twintig minuutjes meedoen. Dan kan hij weer leuk een beetje optrainen voor de wedstrijden in La Liga. Dat hij daar weer wel fit genoeg voor is om aan de start te verschijnen. De treffer is wederom gemaakt... Maar Paris Saint-Germain moet er in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd... nog twee bijmaken, met een man minder dus... om de uh, verlenging te halen van dit duel. Maar het is al ietsje kansrijker dan bij een 1-0-achterstand. Cavani dus zorgt voor 1-1 voor Paris Saint-Germain tegen Real Madrid. Ja, Praten we hier nog even verder met de uh, Marshall Beert -Huizenportmarkt hier over die rechten voor uh, onder andere de Champions League... waar dus uh, veel minder Nederlanders naar kijken. Hè? Ik, ik geloof dat die kijkcijfers nou nog net niet gehalveerd zijn in, in, in een jaar of vijf... maar echt flink afgenomen. Ja. Um, hoe zit het eigenlijk met de Europa League? Want daar doen we toch nou, in ieder geval nog wat vaker mee. <laughs> ja, dit, dit seizoen helaas ook niet. Nee. En, en RTL heeft die rechter, die baalt er natuurlijk ook van. Ja. Vorig jaar hadden ze een geweldig seizoen, want daar hadden eigenlijk finale. de finale. Ja, dan weet dan je uh, dat je dan enorme kijkcijfers haalt. Nu is het veel minder. Dus moeten ze ook wat kleinere wedstrijden. Ja, Arsenal tegen. Uh, tegen andere clubs, weet je wel, die moeten ze dan maar groter proberen te maken. Maar dat is echt wel een probleem om dat nog leuk te maken. Ook omdat in deze fase van de Europa League... er ook nog heel veel oninteressante clubs voor Nederlanders tussen zitten. dus. Uh, Nee, dat is, dat, dat is echt wel ook, ook daar een probleem. Ja, ik zit even aan, aan de, aan gewoon de te, levende tijd van techniek. Veel mensen kijken ook gewoon dingetjes online. Is het denkbaar dat het gewoon zeg maar, niet aan een, aan een Nederlandse partij wordt verkocht... en dat we bij een of andere ja. buitenlandse aanbieder... dat ik gewoon via internet daar voor 2 ja. euro een wedstrijd ga kijken? Ja, dat, dat gaat uiteindelijk gebeuren. Ook hier is... Is team marketing nog best wel conservatief? Maar je ziet al in Amerika dat voetbal en American football en basketbal verkocht wordt aan de hoogste bieder. En die hoogste bieder is in dat geval Amazon of Facebook. Facebook heeft in, in Amerika een aparte tab, een apart kanaal, Facebook Watch, waar je allerlei sportevenementen kunt zien. En het goede daarvan is dat er veel mensen kijken, maar dat er ook steeds meer jonge mensen kijken. En heel veel sportorganisaties hebben natuurlijk de uitdaging om jonge mensen te trekken naar de wedstrijden. Ook in Nederland zie je dat. Steeds meer oudere mensen kijken vooral naar lineaire televisie. He, gewoon het open kanaal. En als je het op die manier gaat uitzenden via onze sociale platformen... Ja, dan, dan trek je weer een nieuwe kijkersgroep aan. Dat maakt het natuurlijk ook commercieel heel erg interessant. Omdat je meteen weet wie er dan kijken... en je die mensen kunt... Kunt benaderen met, uh, met shirtjes om die te kopen, met kaartjes. Met, met, ja. ja, mag dat allemaal volgens de wet? Want daar staat het op het open kanaal. meer ja, internet is ook een open kanaal. Ja, oh, internet en dat gebeurt natuurlijk al. Ja. En Alibaba, een grote uh, Chinese internetaanbieder, die doet dat ook al. Dus kun je in Chelsea kijken, dan kun je tickets kopen, kun je shirtjes kopen. En dat wordt natuurlijk uiteindelijk het hele grote spel... ook op het gebied van, van sport en entertainment en sport en commercie. Ik wil het, nu je er toch bent, even doortrekken naar het schaatsen. Het was natuurlijk een, een waanzinnige prestatie in Pyeongchang... voor de Nederlandse schaatsers. Maar de toekomst van het schaatsen, ja, dat ziet er eigenlijk ook niet zo heel mooi uit. aantal ploegen stopt, veel schaatsen zitten nu in onzekerheid. Um, Kun je dat toch eens uitleggen aan ons, hoe dat nou zit, Marcel? Want uh, miljoenen kijkers, geweldige prestaties... Ja. en toch moeite. Ik kan me nog herinneren, iedereen wust naar Sochi, kon niet eens een ploeg beginnen. En, ja. en dat lijkt dreigt nu we weer te beginnen. Begonnen een een ploeg, team ja. for gold, vond gelukkig sponsor Just, Just Lease, maar die is uh, na drie jaar mee gestopt, ja. wat op zich niet raar is. Ja, het, het, het is bijna moeilijk te begrijpen, want dit is op voetbal naar de meest populaire sport van het land. Uh, we, we hebben gezien als het even vriest, dan worden we allemaal gek en dan nou. staan we allemaal op het ijs. Sport. Dus schaatsen is zo'n grote Nederlandse sport. Met ook heel veel commerciële mogelijkheden. Maar, maar toch gaat dat heel moeilijk. Ja, hoe komt dat nou? Ja, dat, dat heeft te maken met het feit dat de, dat de hele markt van sportsponsoring best wel ingewikkeld is. He, aan de ene kant worden, worden elke dag worden een nieuw contract afgesloten. Maar het is ook moeilijk om, om bepaalde dingen te verkopen. En schaatsen is moeilijk te verkopen. Uh, dat heeft ook te maken met het feit dat er uh, niet echt een een entiteit is, er is niet echt een rechtspersoon. Dus uh, ja, er is een sponsor die stopt. En dan stopt ook meteen alles. He, stel je voor dat... Uh, Net nou, als een wielerploeg. Ja, een wielerploeg wel. Maar in het voetbal is het natuurlijk ondenkbaar. Ja. He? Daar, daar is een bepaalde goodwill, een ja. bepaalde waarde. Als Sigo stopt als sponsor van Ajax... dan stopt Ajax niet met voetballen. Nou, dat is hier wel het geval. Dus dat is al een probleem. Um, je hebt een hele dominante hoofdsponsor in het schaatsen, KPN... die wel open staat voor allerlei andere partijen... maar toch, als Niet het er veel, echt om gaat, ja. he, dan, uh, de, dan veel wegneemt. Er is ruimte voor andere sponsors, dus dat heeft ermee te maken. Wat er ook gebeurd is de afgelopen jaar dat heel veel schaatsploegen zich redelijk goedkoop verkocht hebben... voor op-is-op, ja, uh, uh, op, uh, voordeeldrogisterijen <lacht> en allemaal van dat. Ik, ik weet ze geen eens allemaal niet echt aanmerken, maar gewoon kleine partijen ja. die er even in kwamen om vooral te lenen van de sport, maar niet daar echt kwamen om iets toe te voegen. Ja. En dat maakt de hele uitstraling van die sport ook niet erg interessant. Leuren, leuren en nog eens leuren. En misschien ja. heeft dat er ook wel iets mee te maken dat bijvoorbeeld Anouk van der Weijden nu besluit om te stoppen. Ze zet na het weekaloorraant, komt het weekend in Amsterdam een punt achter haar schaatscarrière. Misschien heeft Pols of dat er iets mee te maken heeft. Anouk, goedenavond. Goedenavond Nou vertel maar, heeft die, die onzekerheid op dat financiële gebied Sponsors die ermee stoppen Heeft, heeft dat een rol gespeeld in jouw overweging? Uh, nee nee ik, ik, ik stop niet omdat dat um, Omdat dat lastig is Ik heb er wel heel veel last van gehad In mijn carrière, maar dat is niet de reden Dat ik nu stop nee. Hoe, Hoeveel last heb je ervan gehad? Kun je dat schetsen? Uh, nou ja, ik heb ook bij Oppenshop Voordeelshop uh, geschaat. Nee, dat was <laughs> ik, uh, <laughs> ik weet hoe het, uh, hoe het in elkaar zit daar. En, um, nou ja, ik, heb, uh, ik ben niet een Irene Wuster van Sven Kramer. Die altijd, um, of tenminste, nou ja, je zei het net ook al. Irene uh, is het ook niet zoveel vanzelfsprekend voor. Nee. Maar uh, nee, ik heb niet altijd uh, in de grote teams gezeten. En uh, de mogelijkheid gehad om uh, bij grote teams aan te sluiten. En dan is het heel lastig om, uh, om, ja, om financiën rond te krijgen. Om überhaupt uh, in Ereveen te kunnen wonen voor schaatsen en om een auto te kunnen rijden, en um, nou ja, dan is zo'n op, -op voordeelshop of um, Team 1 np waar ik in gezeten had, heb, uh, Team New Balance, uh, project 2018, om maar te noemen, dat soort uh, ploegen zijn voor mij heel belangrijk geweest om wel te kunnen blijven schaatsen en in ieder geval een trainer en een ploeg omheen te hebben. Uh, ja, om die basisvoorwaarden te hebben. Ja. Begrijp jij het maar, dat, uh, dat de sponsoren niet in de rij staan? Um, nou, eigenlijk ook niet echt. Ik bedoel, iedereen... Uh, nou ja, net als met de Olympische Spelen. Uh, het leeft zo erg in Nederland. En iedereen is zo enthousiast en zo blij voor alle sporters... en de reacties die ik krijg. Uh, ik heb gekregen nadat ik uh, net vierde ben geworden. Dat is echt nou, bizar hoeveel reacties dat zijn. En vandaag weer hoeveel mensen reageren. En dan denk ik, ja, het leeft zo ontzettend erg in dit land. En het is toch echt heel jammer dat... Uh, sponsoren daar niet op inhaken, omdat wij zijn mede zo goed doordat uh, het sportklimaat of het schaatsklimaat zo is ingericht. En um, dat is jammer als dat niet zo kan blijven. Ja, het kan misschien wel iets te maken hebben, wat Marcel zegt met KPN. Hè? Een heel dominante sponsor. Die liever niet heeft dat uh, al die op op's uh, ook op het pak zitten. Nee, nou, dat laatste is niet waar. Want, nee? want uh, dat is juist heel erg goed afgesproken. En okay. Het is zo tijdens de World Cups, EK's, WK's, dan rij je in het pak van het land. Maar daar is daar wel ruimte op voor je team sponsor. Nou, je noemde dat voor... net als een van de factoren, toch? Ja, dat het nou, een heel dominante hoofdsponsor het, is. Ja, dat. dat, dat maar uh, er is wel ruimte voor andere sponsors, alleen dan rij je niet in het in je eigen clubkleuren, zeg maar. Nee. Maar dan rij je in de, in de kleuren van het land. Dus dat is wel een klein verschil. Ik vind niet dat je da naar KPM moet wijzen, wat dat betreft. Nee, die doen ook, wat... ook heel veel goed voor de sport. Ja, en, en het is ook aan sponsors van een, mm -hmm. van een, van een team... Om, om zelf te activeren en in te haken op het feit dat ze betrokken zijn. Hè. Dat, dat zie je ook gebeuren. Dus... Uh... Uh, dat is wel ja, ik, ik wijs altijd eerder naar de KNSB. Ik vind dat die veel te weinig het heft in, in, in, in eigen hand nemen. En die praten maar met iedereen. En elke keer wordt er een plan gemaakt. En wat je ziet bij die schaatsers. Hè, dat wordt nu ook verteld. Ja, die schaatsers rijden altijd wel door. Hè. Die zijn zo gek van hun sport. Uh, kijk, even, even, kijk, een halen, oh, pas even een dobbeltje halen. Ja. 80 minuten zijn we onderweg. Nou, Paris saint maakt een rommeldoelpunt. En uh, dat kan... Uh, Real Madrid nog een klein beetje beter. Casemiro notabene is degene die de goal op zijn naam gaat krijgen. Ariola, de doelman van Paris Saint-Germain, was kansloos. Want die bal stuiterde, net als aan de andere kant bij de 1-1. Alle kanten op. En Casemiro maakt uiteindelijk de 2-1 voor Real Madrid. Die dus met een man meer op het veld staan dan Paris Saint-Germain... De wedstrijd was al min of meer een kansloze missie voor de Parijzenaars. En de volgende ronde halen we al helemaal. En dat is nu bevestigd door deze goal. Een, na 80 minuten dus een 2-1 voorsprong voor de gasten uit Madrid. Als je de doelpunt ziet, dan kan de Eredivisie gewoon mee, hoor. Uh, wat Zeker, dat betreft, ja. We gaan even terug, nog Anouk, naar jou. Want we hebben u natuurlijk niet uh, aan de lijn om uh, alleen maar te praten over de sponsorgedoe uh, uh, in, uh, in Schaatsland. Maar je gaat stoppen, zeiden we. Uh, je bent 31. Ja. Het, is, uh, het is mooi geweest. Ja, ja, zo is het precies inderdaad. Ik uh, heb uh, voor mijn gevoel uh, ja, alles uit mijn carrière gehaald wat erin zat. En um, ik wilde dit jaar nog één keer uh, laten zien wat ik eigenlijk echt kan. En dat is in de afgelopen jaren soms niet helemaal uh, gelukt. Maar ik ben heel blij dat ik dit jaar um, nou ja, wel die ontwikkeling weer gemaakt heb. Dat ik wel weer uh, kon laten zien wat ik echt kan en beter was dan ooit. Ja. En, Um, ja, het, het is gewoon een keer klaar, een keer tijd voor andere dingen en uh, dat moment is uh, na dit weekend. Ja, welke andere dingen? Heb je weet je dat al? Um, nou, ja, niet, uh, niet heel concreet eigenlijk. Ik wil graag een grote reis maken. Ik wil graag, uh, ja, gaan, echt gaan samenwonen met mijn man in Utrecht <laughs> <Ja>. <laughs> en gewoon, uh, ja, gewoon andere dingen die ik, die ik wel gemist heb tijdens het ja. En um, Ja, dat. Uh, daar verlang ik ook heel erg naar. Ja. Hey, en uh, hoe, hoe kijk je terug? Uh, je, je stelt natuurlijk als je begint zo'n carrière heb je allerlei doelen. Nou, Je zegt toch, hey, ik ben, ben niet uh, Irene Wust of uh, Sven Kramer... Die, uh, die altijd de grote prijzen pakt. Je hebt hier en daar toch, toch mooie resultaten bereikt. Maar bijvoorbeeld een Olympische medaille... Ja, die, die, die ontbreekt dan op een nippertje ook nog. Kun je daar vrede mee hebben? Klopt. Uh, jawel. Ja, ja. Ik, ik ben um, vanaf de jeugd al uh, niet de hoogvlieger geweest. En uh, dat ik überhaupt als uh, 18-jarige mocht ik voor het eerst NK Junioren rijden. En uh, toen droomde ik wel voor de Olympische Spelen, maar vond ik het eigenlijk vooral heel onrealistisch. Um, maar jaar na jaar ben ik toch doorgegaan en langzaamaan steeds dichterbij gekomen. En uiteindelijk zelfs twee keer gereden en, en heel dicht bij een medaille gekomen. En het had natuurlijk wel echt een, ja, voor mij een gevoel een kroon om mijn werk geweest als ik daar een medaille had, uh, had kunnen meenemen. Maar um, ja, ik ben wel heel blij dat ik in ieder geval mijn beste race daar heb gereden tijdens de Olympische Spelen. Op het moment dat het echt moest, heb ik kunnen laten zien wat er in me zat. Ja. Um, ja, toch toch Dat mooi ben ik wel hoofdpunt heel in je carrière. Over. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Kan het, een is jaar is komen. het blijft jammer. Maar, ja, ook dat. Ja, ik ben nog niet helemaal klaar inderdaad. Nee, want uh, komend weekend natuurlijk naar uh, Amsterdam. Zeker. Doe je mee Zeker. Aan, het, uh, aan het WK All Round. Op een uh, iconische locatie. Het ziet er allemaal schitterend uit volgens mij ja. daar. En en uh, uh, wat, wat, wat kan je daar nog? Nou, ik hoop dat ik daar nog iets in moois kan laten zien. Ik, uh, ik ben nog steeds in vorm. Ik, uh, ik schaats nog steeds goed. Ik heb, de, ik heb het meegenomen uit Korea, zeg maar. Dus um, ja, ik heb er heel veel zin in. En het is natuurlijk fantastisch dat het uh, op zaterdag helemaal uitverkocht is. 25.000 man, geloof ik. Ja, ja dat, dat is wel echt iets heel unieks. En dat ik dat uh, nog. Um, dat ik zo mijn carrière kan afsluiten, dat vind ik echt uh, heel gaaf. En ik hoop natuurlijk dat ik daar zelf nog uh, wat bovenop kan doen door gewoon heel mooi, uh, heel goed te schaatsen. Wij zijn benieuwd, we gaan kijken. Dankjewel Adoek. geniet van je, van je afscheid Dankjewel. en uh, draai er een mooie punt aan. Ja, dat zal ik doen. Hallo ah, de Van der Weijden, dankjewel. Nog eventjes Marcel Beerthuizen, want je was een paar minuten geleden bezig aan een verhaal. Van, hè, die schaatsers, die, die, die, die zijn zo hier om te schaatsen. Die gaan toch wel door. Ja, of het nou op een voordeel is die betaalt, of dat er eigenlijk niemand meer betaalt. Ja, Esmee Visser, hè? Ja, die ja. Uh, reed gewoon bij het gewest. Die moest geld meebrengen. Krouwt vunt het uh, hele leven bij elkaar. Ja, precies. En dat is natuurlijk eigenlijk raar, want dat kan je geen topsport noemen. Dat is echt op, bijna op een soort bestaansminimum. Dat is het. Ja. Terwijl, dit zijn onze grote sporters. Dus dat is. Heel raar. En de bond zou het veel strakker moeten organiseren. Veel duidelijker, vind ik. En uh, daar wordt met allerlei partijen gepraat en daardoor is, ontstaat er een soort Poolse landdag en gebeurt er eigenlijk helemaal niets. Uh, het heeft ook te maken met de structuur van, van de Schaatsbond, waar uh, acht gewesten zijn die heel veel macht hebben, nog steeds, er is wel iets veranderd, maar. Uh, ja, dit is zo'n mooie sport. Uh, dat, dat moet toch veel beter kunnen. Gelukkig gaat dan een team als Jumbo door. Lotto stopt eruit. Stapt eruit hè? Maar Jumbo gaat door en blijft vol investeren. Maar ja, er is veel meer ruimte nog. Dankjewel, Marcel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Het is bijna half elf. Jan van der Putten. Lege vrachtwagens mogen ook tijdens een zware storm blijven rijden. Minister van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer... dat ze een algeheel rijverbod tijdens code rood disproportioneel vindt. Nederland gaat Indonesië helpen met het onderzoek... naar de gezonken schepen in de Java-Zee. De Koninklijke Landmacht stuurt experts... die helpen bij het onderzoek naar de verdwenen wrakken en de slachtoffers. Twaalf Amsterdamse partijen hebben zich vanavond verenigd... in het Amsterdams-Joods-akkoord. Naar aanleiding van de incidenten bij een koosje-restaurant... spreken de partijen af dat ze de Joodse gemeenschap in Amsterdam steunen. En Jeff Bezos, de topman van Amazon, is de rijkste man ter wereld. Volgens Zakenblad Forbes heeft hij een vermogen van 112 miljard dollar. Bill Gates van Microsoft, tot nu toe steeds nummer 1, staat met 90 miljard op de tweede plaats. Langs de lijn en omstreken. Het is ook wel tijd dat die tien keer werd afgetroefd werd, Gates. Gates. Dat is ook wel uh, <laughs> ja. man, man, man. Dat was van een kind was volgens mij al. Hij uh... ah, heeft toch heel lang volgehouden. Ja, Vind ik knap. Uh, hoe lang houden ze daar nog vol oh, bij jou, Frans? mooi. Ja, dat doen jullie zo goed. 86 minuten zijn we onderweg. Vier minuten dus minstens nog. En dan komt nog wat extra tijd bij. Want er zijn de nodige wissels geweest. Je krijgt langzaam de indruk bij Paris Saint-Germain. Dat ze nog wat oude mannen inbrengen. Voor de zekerheid. Omdat hij misschien wel geen Champions League meer gaat spelen hierna. Omdat ze niet bij Paris Saint-Germain blijven spelen. Oeh, daar is... Nog een mogelijkheid voor Cavani. Maar die kapt even de verkeerde kant op. Daardoor is die mogelijkheid ook meteen weer weg. Het is een soort van prijsschieter geworden in de laatste 6, 7 minuten. Want Vasquez heeft al een keer de paal geraakt. En Ronaldo nog een keer het net. En dat was nog een hele grote kans. En misschien komt er nu ook wel weer eentje aan via Vasquez over de rechterkant van het veld. Met Rabiot. Die probeert het ook even helemaal zelf. Kroos heeft nog een keer geprobeerd die bal in de verre hoek te krijgen. Maar dat ging ook allemaal net niet. Nou ja, Benzema heeft nog een aardige kans gehad. Kortom, uh, het staat 2-1. Maar dat had ook heel anders kunnen zijn. Want Real Madrid wilde in de slotfase, uh, wil in de slotfase nog even doordrukken. Diarra is uh, een van die mannen die uh, in de 30 is en nu nog even wat speeltijd krijgt in deze wedstrijd. Zodat hij deze Champions League. Ook tegen Real Madrid heeft uh, kunnen spelen. Er is nog een wedstrijd aan de gang. Er zijn altijd twee wedstrijden op zo'n avond. Die andere was niet zo heel spannend op voorhand. Want Liverpool had uit bij Porto met 5-0 gewonnen. Dus die hadden zich sowieso eigenlijk al een soort van met anderhalf been geplaatst voor de volgende knock-out ronde. En die staan nu op in eigen huis op 0-0. En uh, daar zal niet zo gek veel meer verandering in komen. Want die twee hadden niet zo heel veel zin in deze avond. Die hebben allebei een fantasieopstelling neergezet. En uh, zijn toen aan die wedstrijd begonnen in de wetenschap dat het waarschijnlijk wel 0-0 zou gaan worden. Nou, dat klopt. Vlak voor tijd staat het daar inderdaad nog 0-0. En in Parijs staat het 2-1 voor Real Madrid. Dankjewel, Frank Wielaert. Coach um, Eagles. Ja, precies. Die gaat de eigen supporters die zich zondag misdroegen... na afloop van het duel met de Graafschap flink straffen. Fans liepen toen het veld op om te knokken met spelers van de tegenpartij... en de eigen stewards. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ze krijgen van de club een levenslang stadionverbod. Edwin Lucht is de voorzitter van de Eagles. Goedenavond. Goedenavond. Dat levenslang stadionverbod, is dat de maximale straf? Uh, ik zou maar niet kunnen bedenken wat voor... Uh, ...andere straf je nog langer kan bedenken dan levenslang. Uh, dus ik denk dat dat wel als maximale straf gezien kan worden, ja. Ja, nou ja, op voetbalgebied dan. Je kunt natuurlijk zeggen ze moeten de cel heen of weet ik het maar Ja, maar dat is natuurlijk niet aan, uh, aan de club, hè. Dat, is, uh, uh, dat is natuurlijk aan het OPM, waar je, officier van justitie moet ik zeggen... ...om uh, eventueel strafrechtelijk uh, vervolging ja. toe te passen, dat is niet aan de club. Dat komt nog, denkt u? Dat weet ik niet. Uh, het hele, alles is eigenlijk nog in, in onderzoek. Uh, het enige wat wij wel weten is dat uh, er inmiddels besloten is door de club en haar ketenpartners, de gemeente politie uh, van Deventer, gemeente en politie Deventer, om uh, een, een vijftal personen in ieder geval al een levenslang stadiumverbod voor Go Eagles, de Ablasworst, uh, op te leggen. Ja. Had u ze snel uh, in, in het slotje? Wist u meteen wie het waren? Nou. Of ik, of ik dat weet, nee. Als club, ik, het is zeg maar. een terrein waar ik me mee bezighoud. Maar de desbetreffende vijf personen... dat heeft u waarschijnlijk zelf ook kunnen zien... op, op beelden van uh, met name Fox Sports. Die zijn direct uh, op het veld uh, over meesten eraf gevoerd. Ja. Dus. Uh, ja, dat was, ja, dat was, niet, was ja. makkelijk. Dat was makkelijk ja, ja. pakken natuurlijk. Ja. Uh, uit een brugvak komt het, vak 19 begrijp ik. railschoppers uh, vaker voor overlasten zorgt. Ja. Uh, hoe gaat u daar nu mee om? Nou, ik, ik wil het wel graag toch, toch nuanceren. Hè. Wij, wij, dat is een vak waar uh, bijna 400 supporters in kunnen. Mm -hmm. Wij hebben op dat vak uh, ruim 200 seizoenkaarthouders. Dat is inderdaad een vak wat bezet wordt door, door een fanatieke aanhang. Net zoals we aan de andere kant van het stadion achter het doel de B-side hebben, ook wel bekend. Um, deze problemen die zijn veroorzaakt door een, een relatief kleine groep uh, van personen. Uh, elke, elk incident is natuurlijk één te veel, laat ik dat vooropstellen. Um, maar het is niet zo dat wij uh, de, al die supporters. Uh, uh, kunnen en willen uh, veroordelen. Het gaat met name om, uh, om een aantal ratdraaiers. Ja, dat uh, uh, willens en wetens deels uh, tot dit soort acties uh, overgaat. Uh, want er wordt nu natuurlijk de nadruk gelegd op uh, het veld betreden... en het aanvallen mm -hmm. van, uh, van spelers en stewards. Uh, maar de realiteit is ook dat ondanks het feit dat de club... Uh, in de, via de eigen kanalen dag ervoor had aangegeven, uh, richting eigen achterban, vooral zich te gedragen... niet met vuurwerk of andere zaken te gaan werpen. Omdat er nog een voorwaardelijke straf boven ons hoofd hangt... Ja, als er dan na 30 seconden de wedstrijd gestaakt dient te worden... omdat de, de zwaar vuurwerk en fakkels op, op, op een fakkel op het veld worden gegooid... Ja, dan, dan kan je niet anders dan concluderen dat dat één uh, moedwillig is, bewust... Uh, en ja, dat dat, uh, dat dus ook niets te maken heeft met, het, uh, met de wedstrijd en het resultaat. Ja. En dat, vind, dat, vind ik ook, dat vinden wij als club bijzonder kwalijk. Ja, ik snap natuurlijk dat u de, de trouwe supporters uit vak 19... die daar ook zitten, hè, niet, niet te kort wil doen. Maar goed, laten we zeggen, als, als er wat ergens gebeurt... Dan, dan komen ze ook al vroeg uit, uit, uit dat vak. En dat zijn er dan misschien weinig. Maar ja, er zijn er ja, dan wel, nu vijf ja. die zijn opgepakt. Maar misschien de anderen die het die, die, die, die, die, die misschien steunen... of die in de toekomst denken, nou laat ik het ook eens doen. En die wil je natuurlijk tegenhouden. Denk u dat zo'n stadionverbod ja, dat, dat, dat, zeg maar, genoeg een voorbeeld stelt... dat ze denken, nou dat laat ik voorlopig wel even uit mijn hoofd. Ja, dat hoop je natuurlijk. Hè. Wij, wij zijn uh, uh, toch uh, uh, ja, zoveel als mogelijk uh, zijn en blijven wij ook in contact met, uh, met de supporters uit uh, dat vak. Laat ik ook vooropstellen, er is, er is een bepaald gedeelte van de achterban, lijkt dit zelfs te vergroeilijken? Ja. En, en toont begrip voor het feit dat. Want wordt er gesteld ja, dit zijn jongens die er altijd zijn rood, geel, hard Nou, ik kan u vertellen dat van in dit geval de vijf uh, supporters die... Uh, die levenslange, uh, dat levenslange verbod hebben opgelegd gekregen... dat er wel geteld één seizoenkaart heeft. En, uh, dus dat fabeltje willen we wel graag als club uh, uit de lucht halen. Uh, uh, de echte ja. supporters die er inderdaad week in week uit staan... die gedragen zich over het algemeen een stuk uh, beter dan, uh, dan deze. Ja, jaar. ja duidelijk. Nog even tot slot. Uh, vindt u baan nog wel een beetje leuk? Al die uh, defensieverrellen zorgen, 17 op de ranglijst. Nou ja, ik moet zeggen, we hebben als club natuurlijk wel betere tijden gekend. Uh, ook sportief, dat is uh, helemaal correct. Uh, uh, maar zolang uh, bestuurlijk, en dat geldt dus niet alleen voor mij... het gevoel hebben dat, uh, ondanks de fouten die natuurlijk bestuurlijk gemaakt worden... worden overal gemaakt, uh, die in dit geval dan uiteindelijk doorzijpen op datgene wat uh, op sportief gebied gerealiseerd wordt. Maar ondanks dat uh, wij het gevoel hebben dat wij de steun hebben... Een van een overgrote deel van onze achterban. Inclusief ja. de vele sponsors die we hebben. Ja, uh, u houdt wij. ook uh, erin. Ja, wij sowieso er moeten in de komende betere tijden. En, ja, we hebben natuurlijk afgelopen week geweldig uh, ja, positief nieuws kunnen brengen. met de aanstelling van Jons Tegenman als nieuwe hoofdtrainer. en Mark de ja. als nieuwe assistenttrainer. met ingang van volgend seizoen. Dat biedt weer per weinig mensen dat hadden verwacht. Dus ja, dat geeft een hele positieve uh, lading eigenlijk. En dat heeft het sentiment nu toe. toe, toe draaien onder de, de, ja, de dramatische resultaten dit seizoen. Dat is goed om te horen. dat we daar ons ook snel weer op kunnen hechten. Oké, okay, Edwin Lucht, voorzitter van, uh, van de Eagles. Dank u voor uw toelichting. Paris Saint-Germain, Real Madrid. Is dat een nachtkaars die uitgaat, Frank, of valt het mee? Nou, het valt redelijk mee. Maar het komt dat we beide ploegen het redelijk open gooien. Want het is toch al beslist. Real Madrid staat met 2-1 voor. En wat er dan verder nog gebeurt, is er geen hele rare dingen gebeuren. Dan uh, maakt de uitslag ook niet meer zo gek veel uit... Want Real Madrid gaat door naar de kwartfinale. Dat is bij Liverpool tegen Porto ook al zo dat het beslist is. Die wedstrijd is namelijk afgelopen. Liverpool won de eerste met 5-0. De tweede werd 0-0. Dus de eerste kwartfinalist, dat is Liverpool. De tweede, want de wedstrijd in Parijs is nu afgelopen. Dat wordt Real Madrid. Dat zijn alvast twee hele mooie grote namen voor in de kwartfinale. Al die andere ploegen die zich nog kunnen plaatsen, die uh, plaatsen zich... Uh, nog deze week en volgende week voor diezelfde kwartfinale. Daar zitten ook nog een paar hele mooie affiches tussen. Lang leven de Champions League op de radio zeggen. Een stukje Chris was dat uh, met Rock'n'Ban. In Amsterdam is vanavond het Amsterdams-Joods akkoord getekend. Heeft u wellicht kunnen horen, zojuist in het nieuws... verschillende politieke partijen tekenden voor het uh, akkoord... waarin onder meer staat hoe er moet worden gereageerd... bij antisemitische incidenten, zoals kort geleden nog... bij het Joods restaurant. Adelijn, nu initiatiefnemer Ruben Viss. Goedenavond. Goedenavond. Waarvoor was dit nou precies nodig, dit akkoord? We willen uh, vragen en de Amsterdamse de gemeenteraadse politieke partijen hebben dat allemaal bijna allemaal ondertekend... dat uh, duidelijk is dat Amsterdam een stad is die staat voor Joodse geschiedenis die die koestert... Mm -hmm. ...en om haar Joodse inwoners bekommerd. En dat is vanavond ook heel duidelijk geworden. Ja, maar die, die steun, die was het nogal. Uh, dagen na die aanslag, al politici van politieke partijen... Uh, ...die kwamen daar naartoe naar het restaurant. Uh, We hebben de afgelopen vier jaar toch een aantal keren... ...heel veel discussies gezien. Bijvoorbeeld over de vraag of uh, er een stedenband moest worden aangegaan... met Tel Aviv. Dat kan dan alleen maar als ook een stedenband wordt aangegaan... ...met een Palestijnse stad... Uh, overal en altijd is een discussie over als het over dit soort dingen gaat. Ja, maar dit ging uh, toch over... We zien over, over het voetbalracisme dit. ook. En we zien toch wel dat er mensen zijn in Amsterdam... die zich minder prettig beginnen te voelen. Ja. En Amsterdam wil gewoon een tolerante stad blijven. Maar ontbreekt het dan uh, bij de politici aan, aan de wil om, om daarvoor uh, te, te gaan... Om daarvoor te zorgen? Nee, ik kan eigenlijk zeggen van niet. We hebben uh, gekeken of men bereid was om het uh, Amsterdam-Joodse akkoord te tekenen. En uh, er staan elf uh, partijen onder dat akkoord. Maamd hebben we een debat gehad met ze. En uh, een van de vragen was... Uh, is men bereid om voor beveiliging van Joodse objecten... ook daadwerkelijk uh, uh, geld beschikbaar te stellen? Dat is nou nee. jammer. Er valt de lijn weg. Uh, geld beschikbaar te stellen voor de beveiliging van uh, Joodse objecten... Ik, dat staat kennelijk in dat akkoord. Misschien kunnen we het nog een keertje proberen om te bellen. Uh, daar wordt hard aan gewerkt. Dan we gaan we eerst even naar ja. Meijer. De gemeenteraadsverkiezingen die staan namelijk voor de deur. Dus onderzoekt verslaggever Reinoud Meijer deze week... hoe verschillende nieuwe en kleine partijen de kiezers proberen te bereiken. Vanavond is hij op pad in Utrecht... met een team van de lokale partij Student en Starter. Ze hebben een heel eigen idee om campagne te voeren... Café Rex gaan we heen. En wat gaan we daar doen? Wij gaan er wat uh, leuke spullen uitdelen, zoals bierviltjes en snoepkettingen. Want uh, je moet als partij natuurlijk ook gewoon de kiezers zelf opzoeken. En uh, wij zijn heel erg voor een uh, nachteconomie en voor het nachtleven. Dus dan gaan we ook gewoon lekker zelf een nachtleven induiken. Wil je toch een beetje op een andere manier campagne te voelen. Ook wat meer informeel, gewoon gezellig. En dan wil je ook lekker de kiezers opzoeken in de kroeg. Dus dan krijg je toch een ander soort gesprek en een andere sfeer dan dat je gewoon altijd maar op straat overdag aan het vliegen bent. De mensen die op jullie zouden moeten stemmen, waar slaan die nou het meest op aan, denk jij? Nou, ik denk dat eerst dat ze een beetje zekerheid willen in leven. Dus wij zijn ook heel erg voor dat er genoeg betaalbare huurhuizen zijn. Dus daar zetten we ook op in. Dat speelt bij veel mensen. Hè? Het is best moeilijk. Om in Utrecht een betaalbare woning te vinden. Dat is echt een zoektocht. Die woningnood dat is natuurlijk iets waar veel meer partijen stevig op inzetten, neem ik aan. Zeker, maar de vraag is wat voor huis gaan we bouwen. Wij willen vooral huis bouwen met een wat lager duur, zodat je ook met een kleine portemonnee nog in de stad kan wonen. Anders wordt het alleen maar een stad voor de Rijk. En het moet een stad voor iedereen zijn, Utrecht. Moet je eens kijken, joh, we staan voor de deur. We gaan gewoon een ski-hut in of zo. Ja, nee, het is een après-ski-feest wat gaande is, heb ik begrepen. Willen jullie misschien een leuke snoepketting van je wat te eten. Chill, hè? En nu hebben die kettingen uitgedeeld. Maar ik heb het idee dat we ze weer een klein beetje aan het oog verliezen. Dat is niet de bedoeling, hè? Ja, dat is eigenlijk omdat ik met jou aan het praten dus moet ik, uh, gewoon... ik zou zeggen, breek weer even in. Ja. Kennen jullie ons ook een beetje? Ik ken jou. Ken jij? Waar ken je mij van? Van uh, hier. Van hier. Van de kroeg. Van de kroeg. Maar weet je wel dat de gemeenteraadsverkiezingen aankomen? Dat weet ik, ja. 21 maart toch? Jullie zijn allemaal studenten. Ja. Wat vind jij bijvoorbeeld een belangrijk thema? Nou ja, huisvesting. Ik ben wel mensen die echt godsvermogens betalen voor, voor kleine kamers ver van het centrum. Ik woon anti dus ik woon heel goedkoop. Alleen ik weet wel dat als ik hier huid moet en ik moet iets nieuws zoeken, dan uh, woon ik wel duur. Even je best doen om erover de streep te trekken? Nou, je wil ook mensen niet uh, hun hele avond uh, vasthouden, zeg maar. Dus ik denk dat het heel erg mooi is dat ze ons nu al kent. Dat is voor ons al een probleem. We zijn een lokale partij dus we moeten ons gewoon onder de aandacht het uh, <laughs> interview te geven, Kip je bier over ermee. mee. Ja, helaas. <laughs> Heb je al snoepkettingen? Dit is wel origineel, toch? Ja, ik vind het leuk. Het past ook goed aan uh, op de doelgroep. Uh, wij studeren communicatie, dus daar letten wij dan weer op. Ben je er ook gevoelig voor? Ja, ja, zeker. Je kan wel oudbollig campagne gaan voeren met posters en weet ik of wat. Maar ik denk dat dit ons veel meer aanspreekt. Ja, dit zijn natuurlijk ook gewoon, ja, voor ons onze stap aan, zeg maar, gewoon zoals wij bleven. Dus uh, we zijn het wel gewend om hier te samen. Dus dan kan je ook vrij ontspannen ertussen, uh, je ertussen bewegen, zeg maar. Wij verlaten het uh, feestcafé. Hoeveel bier zit er al in de MIK? Uh, per persoon? Nou, eentje is allemaal heel bescheiden. We gaan nog even verder, hè? Ja, we gaan uh, even kijken of we wat te doen is in Café Vlater. Klinkt veelbelovend. Tim, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Moet dan Café de Flater nu zeggen? Of uh, kunnen we wel verklappen dat we toch naar een ander café zijn gegaan omdat de Flater wat te rustig was? Nou, ik voelde erbij al een beetje hangen. Ja. Precies, één grote Flater, gewoon lekker doorpakken, dan gaan we naar de zaak. En hier is het wel druk, dus uh, dan gaan we hier maar even campagne voeren. Wat spreekt uh, jou in hun programma nou het meeste aan? Vooral het huizenprobleem. Dat hoor ik de hele avond, uh, Tim. Ik aan het begin van de avond dat dat nou een focuspunt voor ons is. Dat dat eigenlijk ons grootste verkiezingspunt is. Dat echt die woningen moet worden opgelost. De gezondheid van studenten, dat vind ik best wel een uh, ding eigenlijk. Dit is een typisch onderwerp wat wij heel erg om de avond hebben gebracht. Dus wij hebben eigenlijk het afgelopen jaar nog aandacht gevraagd voor burn-outs onder studenten. Omdat steeds meer studenten daar tegenaan loopt. En nee, toch nee, we doen er dus veel mee en ook wat je zegt met dat studenten echt kunnen participeren en meedoen. Juist wij als partij zorgen voor dat studenten in de gemeenteraad komen. Wij zijn een snoepketting aan het uitdelen. Wil jullie een snoepketting? Ik wil wel snoeuw. En ze beter. volgens mij staat er de hele dag nog steeds een busje van de Pevriaal van het plein en niemand hier heeft geen godsflauwe idee wat dat er de hele dag heeft gedaan. Weet je, dat is minder effectief denk ik dan gewoon lekker binnenkomen lopen. Ja, waarschijnlijk wordt het groenlinks. strategisch omdat het gemeenteraadsverkiezingen zijn. Maar sta je nog open voor wat anders? Bijvoorbeeld studentenstarter? Ja, zeker. Ik ben zelf ook student en ook soort van starter, Dus ik sta altijd open voor alles wat studentenstarter doet. Jij bent beide in één? Ja! Als je deze niet kunt binnenhengelen dan weet ik het ook niet meer hoor. Nee, dat zou, wel, dat zou een beetje gênant zijn op het eind van de avond nog. Hoe vond jij dat het ging? Want jij, je staat toch wel in zo'n dampend cafeetje... waar mensen toch meer oog voor elkaar en een biertje hebben. Ja, ik vond het goed gaan. Zeg maar. Je moet niet te lang gesprek hebben. Je wil mensen ook niet te lang van een bier houden, maar gewoon niet kort gesprek. Zijn mensen wel geïnteresseerd. En voor ons ook een manier om ons te onderscheiden. Want andere partijen doen het niet en wij wel. Ze komen alleen ons tegen. Nou, dat is voor ons alleen maar mooi. Morgen gaat uh, Reinhard op pad met proces. Snopt u hem? Proces, proces. Kranendonk. Ik ben benieuwd. <lacht> Jawel, dat is morgenavond. We hebben weer contact met Ruben Viss. Hij is initiatiefnemer ja, van het Goedenavond Amsterdam-Joods Akkoord. Ging even mis met de lijn, uh, helaas. Maar gelukkig hebben we u kunnen terugbellen. En uh, daar werd u weer. En u was aan het vertellen wat er nou precies staat in dat, in dat, in dat uh, Amsterdam-Joods Akkoord. Uh, waarvoor hebben die partijen nou getekend? De partijen hebben getekend voor een aantal heel concrete dingen. Een van de dingen is dat wie gevestigd in Amsterdam, krijgt de geschiedenis van Joods Amsterdam ook te horen. Dus ze voor nieuwkomers. Dat betekent ook dat opgenomen is dat iedere Amsterdamse schoolverlater... die uh, heeft een bezoek gebracht aan een van de musea of plekken... die het verhaal vertellen hoe bijna 10% van Amsterdammers... in minder dan drie jaar tijd uh, uit het hart van Amsterdam is weggerukt. Uh, Amsterdam gaat ondersteuning bieden aan scholen en docenten... die belemmeringen ervaren bij het bespreken van de Shoah... de vernietiging van de joden in de oorlog... als het in de klas niet aan de orde kan komen. Dat zijn voorbeelden... Ja. Die uh, staat ja. in het amsterdam Joodse akkoord. Je heeft eigenlijk dit incident, uh, waar er al meer van zijn... maar uh, dit laatste incident echt aangegrepen om het serieus op de kaart te zetten. Nou, het viel samen. Ik ben okay. uh, iets langer mee bezig geweest om je over na te denken... en het op, uh, in, in, in, ja, op papier te zetten. En helaas, uh, afgelopen donderdag op vrijdag... is er weer een incident geweest bij een Joods restaurant. Maar um, ja, gelukkig heeft vandaag uh, vanavond uh, in een debat tussen uh, tegenwoordigers van die, al die partijen... Mm -hmm. de meerderheid ervan gezegd uh, wij zijn bereid om kosten die de Joodse gemeenschap draagt... Uh, st structurele kosten, om die um, als gemeente Amsterdam uh, voor hun rekening te nemen. Zeg, dus de... dat het dat niet alleen uh, de toezeggingen er gedaan zijn, het commitment in het, uh, het Amsterdam-Joods akkoord... Maar dit is wel een eerste concrete zaak die de politici hebben willen regelen. Ja, uh, binnenkort, gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam doen er 28 partijen mee. Een uh, heleboel. El, ja, dat zijn heel veel. Maar 11 hebben uh, het ondertekend. U had vastgesteld dat ze alle 28 het hadden ondertekend. Uh, nou ja, dat wil je misschien altijd wel. Maar laten we vaststellen dat dit gewoon 11 van de allergrootste partijen zijn. En de meeste uh, zetels zullen toch van deze partijen toevallen. Dus dat is op zichzelf wel heel erg goed dat zoveel partijen. Zien dat er, uh, het belangrijk is dat uh, Amsterdam een tolerante stad blijft. Voor Joden, voor niet-Joden, maar gewoon iedereen die er wil wonen. En het amsterdam akkoord hebben getekend. Maar er zijn ook wel partijen die, die dat wel met u eens zijn, maar toch niet tekenen. Hè? Zoals de partij bij 1. Die zeggen, nou, we vinden de definitie van antisemitisme te beperkend. Volgens hen uh, kan volgens jullie definitie ook bijvoorbeeld kritiek op de politieke beslissingen van de staat Israël als antisemitisme worden aangemerkt. Terwijl, uh, zo zeggen zij, je moet ook gewoon kritisch kunnen zijn op Israël. Snapt u dat? Ja, het is een definitie die aangenomen is door de Europese Unie. Dus het is echt een, een objectieve uh, definitie van wat nou onder antisemitisme valt. En uh, alle overige partijen vinden dat uh, een goede maatstaf. Ja, goed. Die gaan er dus mee aan de slag, die gaan daarnaar handelen. Nou, dat lijkt me heel verstandig. Ja, maar als u misschien iets had uitgebreid... had u nog meer uh, partijen erachter kunnen scharen, was het toch mooi geweest. Ja, maar als u nu ziet dat, laat ik zeggen... Natuurlijk, alles kan. Uh, het is een alles-dan-vraag. Maar laten we zeggen dat gewoon als de gemeenteraad uh, op uh, na 21 maart bij elkaar komt... dan is gewoon, denk ik, 90 misschien 95 van de gemeenteraad... staat achter het amsterdam joods akkoord Ja, oké. Okay. Die Initiatiefnemer Ruben Vis over dat akkoord. Hartelijk dank. Een de zeeg? zo kun je het wel noemen. Dan heb ik het over de basketballers van Donar. Ze hebben een grote stap richting de kwartfinales van de Europa Cup gezet. Ze wonnen vanavond in Groningen namelijk met 103 tegen 75... van Kloes naar Polka uit Roemenië... En even om aan te geven hoe knap dat is. Het is al bijna tien jaar geleden dat de Nederlandse club die kwartfinale ook echt haalde. Uh, we hebben contact met de winnende coach Erik Brouw. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Goedenavond. Hmm. Je hebt even kunnen genieten van de zegen, want jullie waren voor negen uur klaar. Inmiddels is het een uh, uurtje of twee later. Uh, betekent ja. dat dat ook flink gefeest is de afgelopen twee uur? Nou, daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel tijd voor, want uh, donderdag wacht alweer een competitiewedstrijd. Zaterdag wacht weer een competitiewedstrijd. Dus uh, we moeten een beetje fris blijven. <laughs> maar uh, een biertje kan er toch wel vanaf? Eentje? Oh, nou twee ja, twee zeker. Dagen? Nee, uh, oh. ja, nee, het, het, het was ook een fantastische uh, overwinning hoor. Dus laat dat duidelijk zijn. Ik wil ja. er niks van afdoen of zo. Uh, we hebben, we hebben enorm goed gespeeld. En uh, we, hebben het, uh, we, we waren ontzettend blij mee. In een uitverkocht Portiri Plaza. Uh, en dat is ambiance, hè? Ja, fantastisch. Ik denk uniek in Nederlandse zaalsport... dat, uh, dat we deze sfeer kunnen krijgen. We zijn nu al verschillende keren uitverkocht bij Europese wedstrijden. Echt uh, al, al een week zijn we uitverkocht. Uh, en uh, de stemming was fantastisch. Dus het uh, was uh, een, een, een feest om daarin te mogen spelen. En dat hielp ook bij uh, het uitvoeren van jullie strijdplan? Ja, want op een gegeven moment voel je... Uh, we stonden op een gegeven moment 15 punten voor... En uh, toen moesten we eventjes doordrukken, want uh, we zijn in principe thuisvoordeel verloren. Uh, en we moeten volgende week naar uh, Roemenië. Um, en uh, ja, dan, voel je, dan moest het publiek nog wel eventjes erin komen om echt uh, uh, niet tevreden te zijn met uh, 15 punten, maar even die energie over te brengen naar het team. En dat lukte fantastisch. Want uh, de sfeer zat er fantastisch in. Mensen bleven na afloop ook allemaal staan. Uh, bedankt voor de, voor de wedstrijd. En normaal krijg, hoor je als coach uh, gefeliciteerd. Maar als ze zeggen bedankt, dan uh, dat is dat bijna de hoogste eer. Zeg, hoe komt het toch bij jullie dat het uh, daar in Groningen altijd vol zit, altijd veel sfeer is? En jullie zijn echt de Basel-hoofdstad van, van Nederland? Ja, dat is wel van oudsher. Uh, uh, al in de jaren tachtig uh, was er hier enorm veel publiek, uh, publieke belangstelling. En uh, met succes komt er. Dat denk dus, ik altijd. En de baasport in Den Bosch. De Dashua Den Bos. Dat was toch de grote club in de jaren tachtig? In mijn idee. Ja, zeker. Zeker. Maar, maar zoals je ook bij, elke, bij el, alle teams ziet die het goed doen... daar krijg je automatisch publiek uh, ja. en komen er mensen naartoe. Maar in Groningen is ondanks ook, uh, misschien dat er mindere periodes waren... er altijd veel publiek geweest. Dus dat zit ook echt in de stad. Het, uh, het hoort gewoon bij Groningen, basketbal. Ja, en jullie waren echt de favoriet... Uh, vooraf, wat jullie hadden in de poolfase ook al twee keer gewonnen, hè? Van, uh, van Kloes uit Roemenië. Ja. Uh, maakte dat nou, nou uh, makkelijker of juist moeilijker? Nou, ik, ik had niet het idee, idee dat wij favoriet waren. Uh, we hadden twee uh, wedstrijden wel gewonnen, maar ook in twee keer in die wedstrijden, hè, zowel uit als thuis, hadden we het ook echt moeilijk gehad. En uh, hadden we uiteindelijk wel die wedstrijd kunnen winnen. Dus we wisten zeker dat het een uh, lastige tegenstander was en dat we op ons hoede moesten zijn. Maar we wisten ook dat uh, met onze verdediging en de manier waarop wij spelen in de aanval... dat we een hele goede kans hadden als we dat goed konden uitvoeren. Ja, een grote stap dus richting die, die kwartfinales van de Europa Cup. Uh, dat, dat het zo lang geleden is dat de Nederlandse club daar gestaan heeft. Uh, zegt dat iets over de ontwikkeling van de basketbal de laatste tijd? ja, Het zegt in ieder geval iets over ons team. Want ik denk dat wij we zijn nu uh, proberen het team steeds bij elkaar te houden. Jaar op jaar uh, te verbeteren en kleine, uh, nou, kleine verbeteringen toe te voegen. Uh, de organisatie wordt stabieler en stabieler. Uh, met al dat publiek krijgen we, is het budgetair ook uh, uh, interessant. Want uh, veel publiek betekent ook dat er geld in het laadje komt. Daarbij kun je, hè, dat is een soort uh, vicieuze cirkel naar, bo naar boven... En daarmee zie je wel dat we nou ja, van jaar naar jaar beter worden, stabieler worden. En ook steeds beter met die Europese competitie. En de, en de fysieke belasting ook hè, van zo'n competitie. Want het was vandaag de negentiende wedstrijd die we al in Europa spelen. En als we dan nog, nu nog steeds zo fris zijn, dan geeft dat ook wel aan dat we een brede selectie hebben. En ja, uh, ja we zijn gewoon echt, we, we weten wat we doen. Dan kun je dus gaan dromen. Qua finalen is natuurlijk leuk voor het ah, eerst in ah, tien jaar. Kan maar, gegeven, toch? Uh, hoe, hoe, hoe, hoe ver durf je nog door te dromen? ja ik, ik, ik moet dan toch een coach cliché uh, van stal halen nee nee uh, nee dat is verboden oké oké goed even vergeet ja, al die clichés nee. vergeet alle voorbehoud, zeg gewoon we willen die finale nee nou wat, Wil toch? Uh, dat willen we dolgraag ja, dat willen willen is uh, dat is oneindig uh, dat willen we dolgraag maar uh, we weten ook dat in de volgende ronde uh, de Belgische kampioen uh, te uh, waarschijnlijk tegemoet gaan komen. En dat wordt dat is een heel sterk team. Okay. En dan uh, wordt het wel heel spannend, ja. Erik Brauw, heel erg bedankt. Nogmaals gefeliciteerd en veel succes volgende week. Dankjewel. Ja, dan gaan we naar Diederik. Want Diederik, ja, dat was wel weer een spannende voetbalavond, hè? Ja, het was weer een historische avond in de Champions League... want Liverpool heeft zich toch nog geplaatst voor de kwartfinales... ten koste van FC Porto. En het was natuurlijk enorm spannend... of Liverpool genoeg zou hebben aan die 5-0-overwinning in de heenwedstrijd. En het is er dus gelukt, heel knap. Maar ja, morgen, dan krijgen we ook nog een kraker. Manchester City tegen FC Basel. Gaat het Manchester City lukken om die 4-0-voorsprong te verdedigen in eigen huis? Dat is de grote vraag. Het wordt erop of eronder... En volgende week, dan krijgen we het echte werk. Want dan moet Bayern München uit tegen Besiktas... met man en macht en hangen en wurgen een 5-0-voorsprong zien te verdedigen. En we weten allemaal dat het kan spoken in Istanbul. Dus het wordt echt een dubbeltje op zijn kant. Kortom, ja, de Champions League, het niveau is niet altijd even hoog. Maar de spanning maakt heel veel goed. Dankjewel, uh, Diederik. Diederik, zijn heel eigen kijk op de voetbalwereld. Zometeen oog met Wilfried de Jong. Graag tot morgen. Tot morgen. NPO Radio 1 Niet willen kiezen lijkt haar motto. Van een Franse chanson Chaque schakelt ze moeiteloos over op Engelse pop. Is your heart a wild roses. Maar ook klassiek en hedendaagse muziek staat op haar repertoire. Deze week verschijnt Mens, haar eerste volledig Nederlandstalige album. Deze gin, die gaat erin. Zometeen, vanaf middernacht in Nooit meer slapen... praat Pieter van der Wielen met Wende Snijders. Op NPO Radio 1, het, het nieuws van, van alle kanten. Zorg dat internetcriminelen niet bij je foto's, appjes, mails... werkdocumenten en andere persoonlijke bestanden kunnen...